Een spel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin in de bewerking van Margreet Bruin en geregisseerd door Wim Pauw. Vandaag hoort u het zesde deel. Klaas de Postbode is tevreden. Nee, ben je daar, Jaakje? Ja. Oh, ben jij het zeiken. Waar wou je binnenkomen? Zijn de kinderen er ook? Nee, die liggen er al in. Oh, oh, oh. Dan kom ik eventjes. Hm. Lopke had zo hard gewerkt. Famke was doodmoe. Is het zo? En Jelle kan ook wel wat extra rust gebruiken met die verstuikte voeten. Yeah. ja. Ja, dat zal best, dat zal best, Jaak. Ga toch zitten, zei ik. Even maar hoor, Jaak. Het <lacht> is eigenlijk Eigenlijk wel, wel wat laat om nog de buurt Maria zei al: ga maar niet. Jaak zal genoeg te verduwen hebben. Dat zeker. Maar, maar, maar, maar ik zei. Ik zei, ik, ik ga er toch even heen. Ja, ja. We weten er allemaal al van, zie je. Hoe bedoelt zei ik? Van, van, van, Wietse, vanzelf. Boteren toch al lang niet? Tussen Sil en Wietse. Nou, uh, niet boteren. Uh, al, al, als buren merk je zo wel eens wat. En dan... Nou, nou, nou sprak ik Steven vanochtend, toevallig. Steven? Ja, Steven de Schutter. Ja, kent hem toch wel? Steven de Schutter, ja, vanzelf. Nou, nou, nou. En Steven zei dat hij Wietse vannacht had gezien. Wietse? Ja. Ja, met Anders van jouw buren. Vannacht om half twee. Om half twee. Ze waren op weg naar West. Met Anders ja, daar schreef je ons over. Nou, nou en, en, en toen zagen we vanavond... Klaas van Eken Douwens jullie erf opgaan. En uh, toen zei Gonne... Oh, nee, nee, nee, nee. Ietske. Ietske zei... Die krijgen een brief van Wietse. En Maria zei... Wietse is weg. Die zien ze voorlopig niet terug. Hij gaat varen, zeker Maar... zijn harde slag voor jullie, Famke. Dat is het, zeker Toen. hem. Mijn jord, toen mijn jord de laatste keer wegging... al vijftig jaar geleden, toen, toen zei hij nog... de mens kiest ze weg, maar de heer bestuurt ze gang. Zo is het ja. zeker. Ja, jord zal nou wel gauw terugkomen, Famke. Vast wel. Want we worden oud. En, en, en, en weet ze... Komt ook weer, hoor. Ja, ja, ja. Ik hoop dat zeiken gelijk zal krijgen. De zee trekt en de mens trekt. Maar, maar, maar de zee, die is sterker. Mijn ta heeft vroeger ook gevaren De zee geeft ons allemaal ons deel. Mijn, mijn jort, hè? Mijn jort, die, die is nou al vijftig jaren weg. Vijftig jaren. Arme zeker maar hij komt terug, ho, oh Jaak. Ik verlies de moed niet. En, en, en dat moet Jaak je ook niet doen. Maar een mens is altijd zo zwak van geloof, zeg. Wat God heeft verenigd, zal dit nooit meer scheiden. Werp al uw zorgen op hem. Dat is mooi gezegd, zolang de zorgen niet te groot zijn. Met de zorgen zal ook het geloof groeien, Jaak. Ach, Zijke, je bent toch zo'n beste, zo'n zo goede buur. <laughs> dat, dat hoort ook zo. <laughs> en je hebt zelf zorgen genoeg. Wil Zijke een bakje koffie? Nee, Jaak, nee, nee bedankt hoor. Ik, ik kwam zomaar even Maria zei nog, blijf niet te lang bij Jaak. Ik, ik, ik moet nou echt gaan. <laughs> ja. Maria is ook een goede. Jullie moeten allemaal de groetenis hebben van onze jongen. Dat is mooi, van. Nou, nou, sterk door. Wacht, wacht even zeik en dan steek ik het lampje op de d Het is al zo donker. Oh, ik ben er al haast, Jaak. Wel trust hoor. Wel Ik moet toch maar een lichtje maken, voor als Zil straks thuiskomt. Uh, was die er maar vast. Hij was tot alles in staat met die dolle kop. Zo. Het is voor hem het ergste. Hij kan zich zo moeilijk bij de dingen neerleggen. Ook al zou je het willen. Zo. Koffie moet nog maar even op het lichtje blijven staan. Hoe laat is het nou? Tegen elf al. Oh, daar ligt de brief nog. Geliefd. De ouders, broer en zuster, als u dit leest, ben ik al aan de vaste wal. Het spijt me dat ik u verdriet doe. Ik zal mijn best doen. Hij zal zijn best doen. Dat kunnen we ook van op af. O, daar heb je zil. Gauw die brief maar verstopt. Weer ik, op. Uh, ik heb nog koffie voor je. En de kachel is nog warm. Dat net zo goed niet kunnen gaan. Zo. Drink eerst maar eens wat. Zo. Nu krijgen we krijgen hem voorlopig niet meer terug, Jaak. Of de politie zou erbij moeten komen. De politie? Maar dat wil ik niet. Vanzelf. Ik ja, ben niet verder dan even voorbij Kaart geweest. Maar toen zag ik de Dellawal en de Zee. En ik dacht, man, wat mankeert jou? Die stijfkop krijg je niet terug. Ik heb het de hele dag al geweten, Sil. Maar ik hoopte nog altijd dat het niet waar zou wezen. Vannacht zag ik hem op een schip staan. De zon scheen. De zee blonk zo mooi. En fietsen woof Ja, heus, Sil. Hij woof. En hij lachte zo gelukkig. Gelukkig, hè? We moeten niet al te boos op hem zijn, Sil. We gaan er zoveel naar zee. Seike zei ik er zijn straks ook al: de zee is sterker dan wij. Ach, wat? Mijn ta en de jouwe hebben ook gevaren. Later werden ze weer boer. En misschien gaat het met Wietse ook zo. En hij zal zijn best doen, dat weet ik zeker. Ach. Ja, als hij nou zo'n zin heeft om naar zee te gaan. Zin? Het is mij gevraagd of ik zin uit een boer te worden. Vragen we Jelle? De droevigers zijn er voor de grond en het vee of ze er zin in hebben of niet. Het is ook niet dat Wietze geen boer wil worden, daarom liep hij niet weg. Hè? Hoe bedoel je dat, Sil? Het is niet om de zee dat Wietze er vandoor ging, het is om de draai om zijn oren die ik hem gaf. Hè? We hebben onze kinderen nooit geslagen, maar ik gaf hem een klap zijn kop. Jij, Zil? Om de brutale bek die hij me gaf. Sil? En dat nam meneer niet. Een droeviger laat zich niet slaan. Maar daarom hoeft hij nog niet weg te lopen, die stijfkop. Alleen om die draai om zijn oren. Nee, ta. Nee. Zo is het niet. Lopke? Jij hier. Wietse is niet weggelopen om de taam sloeg. Zou jij weten? Ik weet het al zo lang. Wat weet jij al zo lang, Famke? Dat Wietse naar zee wou. Hij heeft er met mij over gepraat. Met jou? Ja, ta. Al heel lang geleden. Oh, ik was er al bang voor. Stiekemert. Maar toen zei ik dat Ta en hem niet missen konden. Zo is het toch ook? Oh, zeker. Zeker. Daar trok je zich dan blijkbaar niks van aan. Ta moet echt niet meer zo boos wezen. Nee, ik moet zeker blij zijn. Ta moet morgen maar zeggen wat ik doen moet. Mijn poot gaat wel over, Ta. O, jelle, ik dacht dat je sliep. Ta kan op mij even goed rekenen als op fietsen. Jullie zijn beste kinderen. Ga maar gauw slapen, Jelle. Nacht, Mim. Nacht. Nacht, daar. Nacht, daar. Mm. Nacht, Mim. Nacht, kinderen. Wij eh, moesten nou ook maar gaan slapen, Sil. Je moet maar zo denken. Ons kind is in hart. Nou, ik, uh, ik ga maar vast. Kom jij ook gang. In Gods hand. Ik wou liever dat ik hem in mijn handen had. Ik zou hem leren, Jaak. Ik zou hem. Oh, zil nou niet zo opstandig. We moeten het overgeven. Bid voor hem. In Gods hand is hij veilig, daar ben ik zeker van. Kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip. Jaak! Kip, kip, kip. jaak! Ja, Wat ja wil jij daar, Klaas? Een brief voor jullie, Jaak. Uit Harlingen. Oh. Ja, dat zal wel van wietse zijn, Jaak. Hoor die zit al lang en breed op een schuit. Een koolenschuit of een houtsleper. Rieke maar. Ik mag al hier, Klaas. Dank je. Ja, dat roeven me zeggen. doet is Jaak. Wietse komt vast nog terug als kapitein. Een brief van Wietse, Sil, eindelijk. Ik kan verder nog wat voor je doen, ja? Nee, Klaas, bedankt hoor. En die moeten we niet bij hebben hoor. Sil. Ja? Een brief uit Harlingen, Sil, van Wietse natuurlijk. Ik hoef hem niet te lezen. Maar je kan toch wel luisteren, Sil? Je weet toch niet wat Wietse schrijft? Zal maar wat moois meisje? Geliefde ouders, broer en zuster, ik zit op een mooie brik, een houtsleper. Maar daar is Klaas het ook al over. Zie je wel, hij komt niet terug. Houtsleper naar Zweden. Naar Zweden maar liefst. We kunnen nog net één reis maken voor de winter. Ik hoef het verder niet te horen, Jaak. Niet te horen? Maar hij schrijft... Ik kan me niet schelen wat die lelijke stijfkop schrijft. Verscheur die brief nog net zo lief. Verscheuren? brief verscheuren? Ja, ga je er maar lekker sentimenteel over doen. Zorg in elk geval dat ik dat ding niet in mijn vingers krijg. En je hoeft niet terug te schrijven, als je dat maar goed begrijpt. Niet terugschrijven? Net wat ik zeg, Jak. Je hebt het hart niet. En Lopke ook niet. En Jelle van z'n Maar die zal het wel niet doen ook. Oh. En nou we het er toch over hebben, thuiskomen hoeft Wietsen ook niet meer. Niet meer thuiskomen. Hij moet maar eens goed voelen wat hij zijn ouders heeft aangedaan. Voor mij bestaat hij niet meer. Door wat voor diepte zal hij nog moeten gaan voor hij dit met wie ze leert aanvaarden. Hij leidt er het meest onder van ons allemaal. Ai, zal de brief me wegstroppen? Straks als ziel naar het land is, lees ik hem wel. Van getreden <tied> En daar zag ik van verre een zoete mief staan En ze wenkte en ze lokte met haar twee bruine oogjes En ik vroeg of ze met mij uit wil gaan <tiedacht> Zo is een heel kooier, cool, Mim. Oh, ja, ja. Hoor, de schapen beginnen ook al. Nou, ze. hebben ze zeker het voorjaar in het hoofd. Net als jij, Famke. Oh, het is hier ook zo heerlijk, Mim. Ja, kid. Oh, hoe hoger je komt in het duin, hoe lekkerder de lucht is. En nergens is het uitzicht zo mooi als hier op de Kogelwiek. Ja. En het begint al te groenen. Hier en daar. Krijgen we nog een groene Pasen, Mim? Dat is beter dan een witte kerst. Uh, zeker zo'n kerst als we dit jaar hadden, Faamke. Oh, het leek meer op een zwarte kerst. Nou. Maar daar moeten we niet meer aan denken, Mim. En ook niet aan de Sunderums En aan nieuwjaar. De volgende winter zal het wel beter gaan. Denkt Mim dan... dat Wietse dan terug zal zijn? Nee, Faamke, dat niet. Maar Ta... Ta begint anders te worden. Niet meer zo stug. Huh. Dus Mim heeft het ook gemerkt. <laughs> Ik ben het al eerder te zien. Maar gister, gisteravond, toen was Tahaast haast weer zoals vroeger. Die jelle, Jaak. Die jelle. Dat jong werkt voor twee. De nee. hele winter al. Het wordt een beste boer. Hij kon best wezen, Sil. Alleen moest hij niet zo achter de famkes aanlopen. Ach, hij is 18 jaar. Mag hij dan of mag hij niet? Zijn manier van doen zint me niet, Sil. Hij trekt er avond en avond op uit. Ja, en daar komt die toevallig maam van Gert en Nien tegen. Of Grietje van Douwe Ruig. Ja, Schonne, zeg nog. Nou ja, die... En ietske van Pieter Jans wist te vertellen dat hij het ook met een paar famkes van Oosterend houdt. Of de famkes van onze eigen buurtschap niet goed genoeg zijn. Ach, kom, ja, ik laat die oude wijfjes maar kletsen. Onze Jelle is nog geen oude parken. Of wil je soms dat hij een kat in de zak koopt? Vanzelf niet, zil, Een kat in de zak. Ach, nou dan, al snuffelend krijgt hij de beste smaak. En je zal zien dat hij dan de goede te pakken heeft. <lacht> of niet, meid? Nee. Doe, laat hem eerst eens een beetje gezellig uitrazen, hè? Nou, hoe zou jij dat vinden als andere jongens zo met onze lopke deden? Met onze lopke? Wie doet dat dan? Nou, schrik maar niet, Feintje. Ik zeg alleen maar als... Rijn Roos bijvoorbeeld. O, of Piet van Tjalf Smit. O, of Sipke Wielse. Rijn Roos, Piet, mm. Sipke. Als die hun klauwen naar Lopke durven uitsteken. Dan... Houd oh, toch kalm, ziel. Er is nog niks aan de hand. Dat ja. nou is maar goed ook. Je maakt me gewoon aan schrikken. Het oude Slipke zelf ook nog. Ja, die zal zich laten besnuffelen. Nee, dat is niks voor haar. Wat zou er handen hard zijn? Ja. Nee, als Lopke een kerel uitzoekt, neemt ze meteen de goede jaak, dat ze je zien. Om Lopke maak ik me ook geen zorgen. En over Jelle hoef je het ook niet te doen. Hij is de domste niet. Met hem draait het op Maam van Gert en Nien uit. Wat ik je zeg. Maam van Gert en Nien... En dan valt hij meteen met zijn neus in het vet. Eh? Nou, vanke lach eens naar je fijn. Ach, eh, jij. Dat is toch mooi. Mim? Mim luistert niet. Wat, wat, wat is het, famke? <laughs> Ik vroeg of ik de geit erboven zal melken. Dan hoeft Mim niet zo te klimmen. Ha, en dan kan Lopke nog even uitkijken, niet, Vamke? Terwijl Mim vast naar huis gaat. Oh, het is daar het mooiste plekje van de wereld, Mim. Ja, maar niet de kap afzetten, hoor. Het is nog fris. Oh, ik kan er best tegen, Mim. Tot straks, Mim. Lopke is het enige van Vamke, dat wel eens zonder kap loopt. Maar Lopke komt dan ook uit Zweden. Ah, nee. Nee, dat moet Mim maar niet horen. Dat vindt ze niet prettig. Die goeie mim. Zweden is ver. Heel ver. Achter de horizon. Kijk. Kijk, er gaat een schip naar het noorden. Naar Zweden misschien. Naar mijn vader. Misschien is het wel een houtsleeper met wietse erop als kapitein. En als hij dan gaat passagier in Zweden, dan... Dan poet die mijn vader, als die nog leeft. En dan zegt hij: De groeten van Lopke, ik ben de broer. <lacht> Liefde zuster, schrijft Wits altijd. Oh, Wits Hoeveel brieven heeft hij nou al geschreven? Ja. Ja, ik zal je helpen hoor, stil In zijn laatste brief had hij het over Amerika. Dat is ver. Veel verder dan Zweden. Hé! Hey, Hé, hey, sta stil, jij! Zo. Zo, dat is beter. Wij moeten hem ook schrijven. Maar het mag niet van Oh, daar is zo'n stijfkop. Oh, maar wie het ook. Dan komt hij niet even terug om te zeggen dat het hem spijt van dat van stiekem. Dan kan hij daarna toch weer weggaan als hij dat wil. Oh, wat is het hier mooi. Zo wijd, zo ver, zo groen. Ja, ja, mekker jij maar. Je bent haast klaar. En dan, dan ga ik bloemen zoeken. Bloemen. En die breng ik dan naar het plekje waar mijn moeder begraven werd. Zou ze net zulke lieve ogen hebben als Min? Da De hoek is dus ook nog laat aan de gang, Jaak. Hij begint het eerst en houdt er het laatst mee op. Het is toch ook maar een minventje. Mm. Douwe wou zeker nog klaar met de aardappelenakker van Gronne. Dat zal best. Als ieder zo hard voor zichzelf werkt als Douwe voor een ander... dan waren je niks anders dan rijke mensen. Kijk je het. Mim, wat is er, Vaanke? Mag de lamp op? De lamp op? Nou al. Je kan toch zo ook nog wat breien? Ik moet nog wat anders doen. Nou, dat moet dan maar. Zo, dat is beter. Nou, mijn schrift. Ja, het is een mooi blaadje. En nou mijn pen. En het potje inkt. Wat moet jij met pen en ink, Fomke? Schrijven vanzelf, ta. Schrijven? Ja, ta. Ik wil een brief schrijven. Uh, een brief? Aan Wietse, ta. Dat zul je wel later. Vanke oh, toch. Het moet heus wel eens een keer, ta. Daar moet niks. En het gebeurt niet, zeg ik. Maar straks gaat Wietse naar Amerika. En dan hebben we zijn adres niet. Nu kunnen we nog een brief naar Amsterdam sturen, ta. Hoor je me goed, Lopke? Het gebeurt niet. Maar Ta weet niet eens wat ik wil schrijven. Dat kan me niet schelen. Ik vind dat Ta een grote baas is. Daar doet net of ik nog een klein kind ben. Een klein kind? Een klein kind? Zoiets, wiet uh, ze ook. Wanken. Ik bedoel er toch helemaal geen kwaad mee, Ta? Juist niet. Dat zal Ta wel zien. Heus. Huis. Laat mij die brief nou maar schrijven, Ta. Ik zal hem niet wegsturen, maar op tafel laten liggen. wat staan dan wil verschuren, dat moet daar dat maar doen. Jij Jij Famke, toch. Hoe durfde je? Nou is weer weggelopen. Had ik dan Piet stikken stiekem moeten schrijven, Mim? Nee, dat kon ook niet. En, en straks, straks is hij zo ver weg dan... Ja? Ja. Taan mag de brief verscheuren. Je bent me toch een vank. Het lijkt wel of Taan nooit echt boos op jou kan worden. Nou, dat is dan maar gelukkig. Nou, ik ga beginnen. Uh, ja. Geliefde broeder. Uh -huh. uh, wij zijn gezond en hopen van u hetzelfde. Daar wil niet dat ik schrijf. Dat is uw schuld. Wietsen, u moet schrijven dat u spijt hebt. Dat moet hij toch, hè, Mim? Zeker, Famke. Dat is heel goed zo. En nu ja. verder, Mim? Ja. Uh, u had moeten zeggen dat u naar zee wou en telkens weer vragen net zo lang tot tot tot daar het goed vond. Oh, maar of dat wits gelukt was. Maar dan had ik hem wel geholpen, Mim. <laughs> ja, ja. Wacht. U moet schrijven dat u spijt hebt. Ja. Oh. oh, dat is twee keer. Nou ja. <laughs> en dan moet u. Dan moet u weer thuiskomen. Zo. Is het zo goed, Mim? Ik dacht het wel, Vanke. Dan zal ik nou verder over de boerderij schrijven. Uh, over de lammetjes. Over het, over het nieuwe paard dat daar gekocht. En dat we vier kalfjes hebben. Ja. Oh, zo wordt het een lange brief, Mim. Als die klaar is, mag Mim hem helemaal lezen. Ja, maar uh, hoe moet het dan met daar? Nou, ik, ik laat hem toch op de tafel liggen, Mim. Oh, als daar er morgen niet zo zegt, sturen we hem weg. Jongen. We hebben tien lammeren en vier keltjes. En wie? Daar gaat Klaasmin. Min. Roep hem maar even binnen. Ik heb hem al twee keer bij de deur laten staan. Klaas! Klaas! Zo, zo, Vamke. Wat wou je van oude Klaas? Ik heb een brief, Klaas. Laat Klaas maar even verder komen. De buurt heeft er niks meer nodig. Ja, net zo. Dag, Jaakje. Dag, Klaas. Zo. Zo, Vamke. Dus jij hebt een brief. Mm -hmm. Laat maar eens even kijken. Hier is hij, Klaas. Ja. En vijf centen voor de zegel Mooi, mooi, mooi Ze hebben zien Voor wie is de brief? De Zo. heer, wij droeviger Zo, Famke Een brief voor wie, hè? Ja, Klaas Dat is de eerste Dat is goed, Famke ja. en, en, en heb jij niet geschreven? Ja, Klaas dat is toch goed van je Franken. <laughs> nou, gelukkig maar dat de klaas het goed vindt. Anders liep ik vannacht niet. Ja, Wietsen is een flinke. lokken ook Ja, <laughs> nou wordt het pas echt een goede Pasen. Ja. U hebt geluisterd naar het zesde deel van Sil de Strandjutter, een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, bewerkt door Margreet Bruin. De medespelenden waren Sil Droeviger, Paul van der Lek, Jaakje Droeviger, Eva Jansen, Jelle, Kees van Ooyen, Lopke, Corrie van der Linden, Seike, Nels Snel en Klaas van Neke Douwes, Jos van Turenhout. De regie had Wim Paul.